Middernacht, het is zaterdag 4 januari. ik het eerst raam met het NOS-journaal. Op Schiphol is een belangrijk lid van het Mexicaanse Sinaloa-kartel opgepakt. Dat is de machtigste drugsorganisatie van Mexico. De man werd aangehouden op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten, meldt het persbureau EP. De 33-jarige man wordt verdacht van drugsdelicten in Californië. Hij zou een naaste medewerker zijn van een van de leiders van het kartel. De man werd dinsdag al opgepakt toen hij op Schiphol aankwam met een vlucht vanuit Zuid-Amerika. Hij zou nu nog vastzitten in een Nederlandse cel. De zware buien die de afgelopen uren over het land trokken hebben op verschillende plaatsen schade veroorzaakt. Zo waaide in Enschede een deel van een dak van een huis. En verder stortte daar een stal in. De 70 koeien in die stal konden net op tijd worden gered. Op 1 tussen Amersfoort en Amsterdam, waren op verschillende plekken aanrijdingen. Een delen van Venendaal en Ede zaten korte tijd zonder stroom door blikseminslag... en een deel van Zeeland werd bedekt onder een hageldeken. Winkelketen HEMA breidt uit naar Engeland en Spanje. Topman van Zetten verwacht daar begin volgend jaar de eerste winkels te openen. Dat zei hij in het televisieprogramma Nieuwsuur. HEMA heeft al vestigingen in België, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg... In Nederland zijn meer dan 500 HEMA-winkels... en heeft het bedrijf zo'n 10.000 werknemers. HEMA breidde het afgelopen jaar het aanbod uit... met onder meer notarisproducten en zorgverzekeringen. Zo'n 40.000 mensen hebben zo'n verzekering afgesloten, zei Van Zetten. Rio de Janeiro kampt met een hittegolf. In de Braziliaanse stad worden temperaturen gemeten van meer dan 40 graden. En gemiddeld is het in Rio in januari zo'n 10 graden koeler. In een luxueus winkelcentrum in de stad ging de sprinklerinstallatie af... terwijl de mensen aan het winkelen waren. Het was er zo warm geworden dat de sproeiers dachten dat er brand was uitgebroken. Het weer, steeds minder wind en afnemende buien. De komende dag begint met zon. In de loop van de dag wordt steeds meer kans op regen. Het wordt zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Dit is de AFRO op Radio 1. De komende twee uur het AFRO-radiotheater. Met Peter Tenel. Uit het Avro Radiotheater. Spraakmakende theaterstukken. Bewerkt voor radio. Goedenacht, luisteraars. Een paar weken geleden maakten we in de Galaxy Studios in Mol, België... een live registratie met het publiek van Sprakeloos van en met Tom Lanois. Na een beroerte raakt een amateuractrice en schrijversmoeder haar spraakvermogen kwijt. Langzaam en onherroepelijk takelt ze af, steeds minder in staat om te communiceren met wie haar lief is. Luistert u naar Tom Lanois. Sprakeloos. Ze ligt op intensive care. Met bliksemende blik. Na een nacht van gedwongen rust weer onvermoeibaar, schuimbekkend in haar ongekende taal. Haar nagelnieuwe duivelse dialect. Brede riemen kluisteren haar vast aan het ijzeren ziekenhuisbed. Ook haar beide armen zijn vastgebonden met dunnere riemen die in haar vel snijden... haar poederige, gerimpelde, oude vrouwenvel... van zachte zijde... van prachtig teder perkament. Je kunt de moeten zien... en de schaafwonden... wat de plaatsen waar de boeien haar al eerder hebben bekneld. Een marteling, is het. Zonder de naam van marteling. Hoe meer bewegingen, hoe meer pijn. Maar desondanks vroet en wringt ze haar kleine knokige lijf weg en weer, zoveel ze kan. Koppig, weerspannig, blaffend naar iedereen, dokter of verpleegster, die ze om zich heen ziet of gewaar wordt, in haar onafgebroken stroom van wanklanken, met daarin één maniakaal herhaalde bezwering, één formule, één bevel, één klacht. Een beetje. Twee van de weinige woorden die nog normaal uit haar mond rollen, die ze articuleert als van ouds, zei het ondraaglijk luid, soms... en in verschillende toonaarden, de ene direct na de andere... zonder overgang, beledigd, smekend, smalend, smartelijk, woest... een beetje. Haar heel de register van amateuractrice... uitgeprobeerd op een repliek van slechts twee woorden. Des te schrijnender, die twee woorden omdat ze zo doen denken aan dat speelsrijmende refrein van het gelijknamige liedje waarmee Nederland het Eurovisie-songfestival won in het jaar nadat ze van mij was bevallen. Een beetje. Puntgaaf gebracht door een vakvrouw die ze hoogelijk waardeerde. Een, een winnend niemendalletje dat ze altijd heeft geprezen om zijn taalkracht. Allee, waarom schrijfde jij nooit zoiets? iets? Zij, zij, zij, en die prachtige, barokke, precieze, nooit opdrogende woordenstroom van welheer. De welluidende spraak die zij zoveel jaar zo meesterlijk machtig is geweest. Haar tongval van voor die rampzalige avond. De taal van haar vroegere ik en mijn oudste bron. Mijn verbale DNA, mijn moedertaal. Zij, zij, zij. Allee, waarom schrijfde jij nooit zo eens iets, hè? Een geestige meezinger voor de kleine man. Maar waarom niet? Voor de ware artiest is niets te min, hè. En er valt nog flink geld met te verdienen op de koop toe... wat je van die boeken van u niet per se zult kunnen zeggen, hoor. Teddy Scholte, 1959, in Cannes, de Côte d'Azur. Een beetje. In korrelig zwart-wit klonk dat, koket en plagerig... In deze harde ziekenhuiskleuren in dit buislamplicht is het een litanie van opstand, onbegrip, woede, pijn, een beetje daarna weer volop spastisch gehakkel en gegrom als van een wolvenjong, schuim op de lippen. Afasie. Zit men nog niet opgemerkt, goddank. Ik mis de moed om haar langer dan slechts een paar tellen aan te kijken, haar aanraken durf ik nog niet. Ik moet eerst bekomen van de schok en van het zelfverwijt. Veel had ik in Kaapstad niet kunnen opmaken... uit het paniekerige telefoontje van het thuisfront... Ik geloofde er zelfs niet veel van. De hele vlucht hierheen heb ik me bij voorbaat zitten te ergeren. Maar niets kan dat mens normaal doen. Hè? Altijd weer is dat opera, de grootst mogelijke gesten. Niet aflaten, de chantage. Altijd weer manipulatie, dwang, manoeuvres op alle fronten. Niets kan ze normaal doen. Tegelijk, door de eile luchten scherend, duizenden meters boven de begane grond, was ik onthutst. Om zoveel argwaan bij mezelf leed ik op mijn beurt niet ook aan de tremolo van slechte operas met mijn voorbarige veroordeling. Ja, dit, dit kon toch niet opnieuw een geval zijn van haar klassieke aanstellerij. Zo ver zou zelfs zij het toch niet durven drijven. Pas op, niet dat ze aan haar proefstuk toe zou zijn. José Verbeke. En zo stond ze op iedere theateraffiche onder haar eigen naam. Nee, niet uit feminisme, nee, feminisme. Dat vond zij een scheldwoord. Hè. Ik ben geen manwijf. Hè. Ik, zij had geen emancipatie nodig. Had jij dat nodig? Bevrijding. Allee. Dat was iets voor zeurkousen en zenuwleidsters en andere neurastheniekers. José Verbeke, die deinsde terug voor niets. Getuige, de bitterzoete memorie aan haar meest gedurfde scène. Ik ben een jaar of zeven. Als ik laat op een avond in mijn bed opschrik van opgewonden stemmen en gekrijs beneden. Slaapdronken, geeuwend, stommelijk, in pyjama, voetje voor voetje onze trap af. Dat is een stijl gevaarte, hè? zoals alle trappen in dit, dit pand, een hoekhuis. Want deze trap is ook nog eens gevangen in een schuine koker... met links en rechts een muur zonder ramen of stijlen. De treden zijn beplakt met donkerblauwe plein. Omdat het stemmenrumoer nog toeneemt naarmate ik de trap afdaal... aarzel ik en blijf één oog slaperig dicht... kijken naar het enige wat hier te zien valt. Dat is mezelf. In de manshoge spiegel... Die hangt boven de deur die beneden de trappenkoker afsluit. Steek ze open, onze trapdeur. En je kijkt ons salonnetje binnen. Ons miniatuur salonnetje. Steek je hoofd rechts om de hoek en je ziet hem, onze nauwe lieving. Het is meer een gang. En daar staat hij, onze, onze grote eettafel, onze eikenhouten oorlogsbunker. Want onder die tafel heeft ze het laatste jaar van de oorlog helemaal doorgebracht. En vanwege de vliegende bommen, he, die werden afgestoken in Duitsland. Die gingen dan naar Londen of, en, of, of naar Antwerpen. Alt van tijd viel er eentje halverwege neer. In Sint-Niklaas, uh, in de Gazometerstraat. Vijf werkmanshuizen weg. En hier, hier lag er een hand met een trouwring er nog aan, en daar een voet met een schoen er nog aan. Ik dacht, ik, als er van zijn leven zo'n bom op onze kop moet neerkletsen, kunt je nergens beter zitten dan onder die tafel. Massieve eik uit Mechelen met zo'n dubbel blad, je vijf verdiepingen om het heen kletsen. Er kan aan niets gebeuren. Daar waste zij, daar plaste zij, daar. Zoogde zij haar oudstgeborene. Daar is de tweede waarschijnlijk verwekt. Ja, geboren in hetzelfde jaar. De eerste in januari. De tweede in december. Ja, dus je gij getrouwd met een benouwer, of niet. Hè? Een kenner van het vlees. Ja. Daar staat hij dus. Hè? Onze eikenhouten oorlogsbunker. Met zijn smalle kant tegen het enige raam geschoven. Zodat elk van onze maaltijden zich afspeelt. Oog in oog met een tranche de vie van het verkeer op de Antwerpse steenweg. Slechts een ruit van enkel glas en een gaasgordijn vol moiré... scheiden ons van voorbijschietende auto's en fietsers... en vrachtwagens, stadsbussen, voorbijlopende wandelaars ook... van wie we de conversatie woordelijk kunnen volgen. Zeker als ze zich bij het nuttigen van hun pils en een broodje... op onze vensterbank laten neerploffen. Ons reeds beperkte uitzicht geheel versperrend. Maar de beluistervink te samenspraak maakt dat manco goed. Zeker als ze beginnen te roddelen over ons onze buren. Maar goed, zwart. Het is laat op de ja. avond nu. Het houten rolluik is al uren geleden ratelend neergelaten. De blauwe dappieplein kietelt mijn blote voeten. En ik bekijk nog steeds mezelf. In mijn pyjama, met zijn bijna Weggewassen strepen, een afdragertje van broer op broer op broer op zus. Ja, manneke, een pyjama is een pyjama. He. Zij, zij, zij. De stof op de dunste plekken keurend. Dus een duim en wijsvinger. Eerst als jij er ook zet uitgegroeid, dan maak ik er wel stofdoeken van. He. Wij hebben de oorlog nog meegemaakt. He. Onder ons tafel, alles komt van pas. Zelfs een pyjama. Kabaal aan de andere kant van de deur, verstild. Ik hoor alleen nog wat gesteun en zacht gelamenteer. Stapsgewijze verdwijnend uit de spiegel voor me sluip ik naar beneden en ik steek ze voorzichtig open, onze trapdeur. Door een kier toont zich een tafereel dat geschilderd had kunnen zijn door onze tante. Tante Maria. Maria, de kunstzinnige haar oudere zuster... en samen met haar de enige die uit een gezin van twaalf behept leek... met enig artistiek talent. Ons Maria, die schilderde... dat kunde jij niet geloven. Die kopieerde de negerkoppen van Rubens... en je dat verschil niet. Nu, dat waren negers en negen. en gij gaat je door draaien naar... wat voor dat er van Rubens waren... en wat voor dat er van ons Maria waren. Die kon schilderen. Man, man, man. En hier zou het schilderij kunnen heten Leidende moeder Omgeven Door haar bijna Voltallige gezin Want ik ontbreek En ze ligt Achterover op haar sofa Met een koud compress op haar voorhoofd La mama Ze ligt in haar nachtpon Onder een openhangende peignoir En met de ogen stijf gesloten Haar smakende mond Met neerhangende hoeken Hapt Ritmisch naar adem. Ze laat elke hap vergezeld gaan van een gedempte kreun. En om de zoveel happen smijt ze ook haar hoofd op het kopkussen Van de ene naar de andere kant. Alsof ze zich moet bevrijden van een kwade geest... die haar telkens weer komt kwellen. Haar ene hand klemt de plek vast waar zich haar hart bevindt. De andere, palm naar boven, strekt ze uit. Naar niemand in het bijzonder. Het is een, het is een gebaar van... Algehele hulpbehoevendheid. Alleen nog een pilletje, rap, een kaarterspilletje mijn hart. mijn arme hart. Perfect verstaanbaar. Ondanks al dat zuchten en dat happen en dat ritmisch kreunen en dat weg- en weerslaan met haar hoofd. Perfect technisch gebracht. Om de sofa staan drie zonen. Een dochter, een vader. De jongste, mijn zuster, twaalf, is de enige die echt in tranen lijkt te gaan uitbarsten. Bij de andere overheerst gêne. die oudste twee, weer die van onder die tafel. de machteloosheid, haar man, haar Roger, mijn vader. En regelrechte puberhaat, haar middenste haar lastigste, de koppigste, de sportiefste, de knapste, haar populairste buitenshuis, dan toch? Hij die, niet veel ouder dan dertig, in de vroege ochtend aan het sturen van zijn Honda Civic in slaap zal stommelen, van de weg af zal sukkelen, tegen een boom zal knallen, nek gebroken, over en uit, nu zit hij nog op zijn knieën. Naast de sofa. Aan haar zijde. En de tranen die hij verbijt zijn er van woede. Zijn 16-jarige vuisten gebald. Kom aan, jongen. De vader. Zeg haar dat het u spijt. Vraag uw moeder om vergeving. Letterlijk dat woord: Vergeving. de koppigste, de lastigste. Hij, hij blijft het antwoord natuurlijk schuldig. Hij schudt zijn hoofd met haar als maar met in zijn blik het ongeloof van zijn beide broers. Hoe flikt ze dit toch weer? Iedereen in deze ruimte, zij zelf in kluis, weet donders goed dat ze de boel bedot, dat ze baas boven baas de forsing voert om haar gezag in stand te houden, dankzij de machinatie die ze het best Beheerst. doorleefde fictie. Het voorwenden van wat een waarheid zou kunnen zijn... en bijgevolg, volgens haar private logica... ophoudt om een leugen te zijn. Doorleefde fictie. Kom aan, jongen. De vader, het is al laat. Vraag haar om vergeving. Opnieuw schudt de lastigste... Zijn hoofd, maar... Hij doet dat nu even dwars en doorleeft als zij doet. Op haar kop kussen. Het is de imitatie als aanklacht. Ja, haar antwoord op zo'n provocatie laat natuurlijk niet op zich wachten. Ze stoot een door merg en been dringende kreet uit... extra krachtig tastend naar haar hart. Roger, oh, Roger, oh, Roger. Scheelt er iets? Vraagt Roger, hè? zich over haar heen buigend... met in zijn ene hand een plastic beker water... in zijn andere hand een karterspilletje. Het wondermiddel waarmee ze al meer dan één hartstilstand... miraculeus heeft bedwongen. Scheelt er iets, José? Met een ongecontroleerd ogen de maar majestueus uitgevoerde armbeweging... slaat ze hem, zowel de beker... Als het pilletje uit de handen. Het water waaiert uit over haar pinoir, De lege beker stuitert de vloer op. Het wondermiddel vliegt een heel andere kant uit. Snel, bel dokter buiten of nee. Een ambulance, voordat te laten zal rap. Een ambulance, gevolgd door staccato gekreun. Versnellend in tempo, stijgend in toon. Hier kan niemand tegenop zelfs haar lastigste. Geeft zich nu gewonnen. Wenend, van frustratie om zijn nederlaag, vraagt hij zijn moeder om vergeving. Letterlijk, dat woord. En zij? Zij slaagt erin te doen alsof ze hem niet goed heeft verstaan. <lacht> zodat hij het een tweede keer moet vragen. Dat soort vrouw. Mm. En toch en toch, de eerlijkheid gebiedt. Uh, ze heeft zij in haar bestaan twee keer een echte hartstilstand beleefd. Weliswaar twee keer na een operatie. Mijn eerste keer, dat gelooft niemand. Geen van de doktoren van de Waaslandse ziekenhuizen nadat. dat ooit al meegemaakt. Ze, ze kennen dat alleen maar uit hun boeken. Hè. Zij, zij, met die, met, die, met die vreemde trots, alsof haar gebreken haar status bekrachtigden als uitverkoren. Ja, ik ga het, uh, zeggen zoals het is, plat gesproken. Uh ja, mijn gat groeide dicht. Ja, met je mogelijkheid kon ik uh, mijn gevoeg nog doen. Ja, ze, hebben, ze hebben dat moeten openrekken he, met een speciaal apparaatje. He. Zo zijn er maar drie in ieder de wereld. Het ziet eruit als een, uh, als een stemvork, maar er komt weinig muziek uit. Een dilatatie. En het doet godsgruwelijk sier Vijf kinderen heb ik op de wereld gezet. He. Meneer Vijf, he. Wel, laat het u door mij gezegd zijn. Een bevalling... Dat is kinderspel in vergelijking met zo'n dilatatie. Kinderspel. Ik werd wakker, op, op mijn buik natuurlijk. Ah ja. En ik werd ondanks de verdoving maar direct die pijn gewaar. Daar en patat. Ik voelde mijn hart stoppen met kloppen. Ik zweer het u, dat weigerde verder een dienst. En het kon mij niet schelen. Ik zonk weg met de glimlach. Merci, lieve nier. Merci. Alles is beter dan deze pijn. Aan mijn uh, kringspier. Maar ja, hoe gaat dat dan? Ze hebben ze me dan elektrische schokken gegeven... met twee van die strijkijzers En, en een hartmassage. Bijna mijn zwevende rib gebroken. Uh, en, en, en, en ze hebben op mij ingepraat... over mijn kroost. Over mijn roger. Over, over het gezin van Pamel... dat we aan het repeteren waren. Ik herkende dat niet het gezin van Pamel, de enige klassieker... uit de Vlaamse theaterliteratuur... waar dat douwe boerin mocht spelen. We waren dan te repeteren. En we, ja, ja. Uh, dat is een hele dankbare rol... heb ik dan op mijn tanden gebeten. Hè? Zoals altijd. En Ben ik er dan weer doorgekomen? Ook. Zoals altijd. Ja. Nergens... kan de ware diva haar buitenissigheid... beter bewijzen... dan in haar ziektes. Ze had, ze had steken de pijn in haar oog. Een week lang neemt ze ons geplaag voor lief. Tja, maar uh, misschien gloeit na jouw gat. Ook ja, oogdicht, hè. Nee, maar maar misschien, nee, misschien, misschien heb je al blaren op je oogbal... Eh, van te veel te knipogen naar uw publiek... bij het groeten na het gezin van Pamel. Hè. Tot ze met opgeheven hoofd... weer thuis komt van een bezoek aan haar oogarts. Maar nog nooit heeft die een brave mens zoiets meegemaakt. Of zelfs maar gelezen, hè. Zij... Weer met die trots. Er was, maar, maar vraag me nu niet hoe, hè, het, het zaadje van een aardbei hm, terechtgekomen in het puttelijke van mijn oog, wat dat lekker warm en vochtig is. En dat deed daar wortel geschoten. Nou, maar effectief. Die, die, die, die scheutjes die stonden al op punt om in een oogappel binnen te dringen. Maar dat van zijn leven al geweten. Er groeien haardbeien in mijn oog. En terwijl ze met een moestuin liggen te rotten dan te rijpen natuurlijk. Maar in mijn oog groeien. Met schaamte en in machteloosheid... sta ik nu aan haar bed op intensive care nog in mijn reis plungen. nog niet bekomen van de eerste schok. Een schok waarvan ik nooit meer zal bekomen. Ik vervloek elke vezel in mijn lijf. Het lijf dat zij gemaakt heeft, omdat ik zelfs maar een seconde heb durven te vermoeden dat dit weer een van haar kunstgrepen zou zijn. Een groteske intrigue van onze kleine Dwingeland... En die dwingeland ligt me vastgebonden aan te kijken... met ogen vol wanhoop en verwachting. Haar blik schiet gebiedend naar de riemen die haar kluisteren. Naar de boeien die haar in de armen snijden. De infuusnaald die uit de zachte binnenkant van haar elleboog steekt. Het is niet moeilijk te raden wat ze wil, maar zeggen... kan ze het niet. Het is al erg genoeg om haar zo te zien liggen en lijden, maar ook wat uit die mond van haar moet rollen... nu eens met de klank van kwaadheid... dan weer met het timbre van een smeekbede. Dat is een misdaad. Dat juist zij het slachtoffer moet worden van deze aandoening. Dat juist zij bedeeld wordt met dit... brallend onvermogen... Een vaderland heet niet voor niets vaderland. Een moedertaal, niet voor niets moedertaal. Uit dat eerste kan men verhuizen, desnoods naar de andere kant van de wereld. Dat tweede raakt men nooit kwijt, dacht ik toch. Tot ik voor mijn ogen mijn moeder haar taal zag verliezen. En die van mij erbij. En sinds die dag... Ben ik ook zelf met verstomming geslagen. Ik mag, ik mag schrijven wat ik wil, waar ik wil, zoveel ik wil, hoe ik wil. Hoe kan ik dat woedende bargoens van haar ooit lenigen? Welk soort woord stel ik er tegenover om het, om het uit mijn memorie weg te snijden, weg te krassen? Hoe kan ik deze godspe ooit vergeten? Het schandaal dat dit ooit mogelijk was in wat zoveel een schepping durven te noemen en het ook nog eens toeschrijven aan hogere wezens, uitgerekend zij... Uitgerekend dit. Ik weet niet wat ik zelf moet zeggen. Ik ben slechts tot gebarentaal in staat. Verslagen met een gevoel van oneindige lafheid. Leg ik mijn hand op haar voorhoofd. En schrik van haar koude zweet. Maar zij... Zij is allerminst verslagen of laaf. Haar lichaam wordt met riemen in bedwang gehouden. Ja, maar die mond, die mond van haar, die blijft bewegen, dapper zijn barbaarse spraakpap uitspuwend, die niets taal, die wartaal, -taal, rot-taal. Die, die brei van gebrabbel, die ze om de zoveel tellen besluit met een beetje, een beetje, een beetje, een plaat, die blijft hangen. Een vreemdeling die de weg vraagt met de enige twee woorden die hij heeft opgepikt. In een niemandsland vol doven. Ze rukt weer aan haar boeien. Ik weet niet wat te doen. Mijn gebarentaal is nu al op. Die van haar nog lang niet. Haar blik is haar belangrijkste instrument. En die blik spreekt boekdelen. Die blik herinnert aan de belofte die ik heb afgelegd door haar nooit te weerspreken. Elke keer als ze samen met haar Roger thuis kwam van hun wekelijkse ziekenbezoekje aan haar oudere zuster. Ooit Maria de kunstzinnige, nu Maria de deerniswekkende. Maria de kindse, Maria de demente. Maria die elke keer weer vraagt naar haar jongste zoon. Nog zo'n schandaal van wat mijn schepping durft te noemen. De Genesis, Maria de kunstzinnige, ze dementeerde al toen haar jongste zoon, in de veertig, zichzelf vermoordde door zich te overgieten met benzine en in brand te stijgen. Allee, waar, waar blijft onze kleine nu toch? vroeg Maria de demente aan mijn moeder, telkens als die haar bezocht. Ik, ik heb aan en al maanden niet meer gezien, maar wat zit hij nu toch? ze vroeg dat aan iedereen in de instellingen en iedereen antwoordde haar hetzelfde. maar hoe jammer alleen lieve Maria, is hij er van een morgen nog geweest? je zegt dat weer vergeten hè? maar zie je die bloemen daar? die heeft hij voor u meegebracht? weet je dan niet meer? en nou je u zitten te babbelen over het weer. Hij zag er goed uit? of Maria, je hebt u, heet u dat net nog maar gebeld. Ik heb u dat al eens gezegd, maar je ge waart aan het slapen. Hij doet u veel groeten. een moment, zei dat jij uit zijn gedachten, zei hij, weet het dan niet meer. Je zegt je dat vergeten. Als mijn moeder na zo'n visite aan haar zuster weer thuis kwam, bezat haar stem een rare bijklank. Iets tussen rebellie en tristesse. Zo moeten liegen. Tegen uw eigen zuster over... Zoiets fundamenteels en orde, zo, zoals dat menske eraan toe is. Dat, dat is toch een leven dat je leven niet meer is. Waarna ze zich richtte tegen iedereen in haar buurt. Haar Roger, haar dochter, haar zonen. Ook mij. Meer dan eens... Als mij iets zoiets overkomt, zoals je like tante Maria... He, en je schiet mij niet neer, je wurgt mij niet... je vergiftigt mij niet... dan kom ik weer wraak nemen in uw dromen of zo. Je moet niet lachen, he. denk niet dat ik het niet meen. Ik zal daar staan en ik zal u wijzen op uw plicht. Allee, wat kan het nu kosten? Een half pond rattenvergif. En nu sta ik hier... op intensive care... naast haar ijzeren bed... met die laffe hand van mij op haar koude voorhoofd. Ik wurg niet. Ik vergiftig niet. Ik verbreek alleen maar oppervlakkig en kortstondig... mijn verstomming. Ik hanteer de taal die ik van haar geleerd heb... En ik bedien mij van de oudste leugens. Het komt in orde, ma. Alleen rustig niet, maar. Het komt allemaal in orde. Ik weet opeens weer hoe dat liedje verder ging. In Cannes, de Côte d'Azur. Ik wil er niet aan denken. Nee, niet nu, niet dit. Niet hier. Maar ik kan het niet helpen. Dat speet je. Maar ach, weet je. Soms vergeet je wel. Een beetje gauw. Je eetje. ...van trouw. Ze ontspant eindelijk haar lichaam. Maar ze wint zuchtend haar hoofd van me af. Ze zwijgt zelfs. Maar net als ik denk dat ze zich opmaakt om te slapen... ...te berusten, te aanvaarden... ...zodat ik eindelijk ook zelf mijn absolutie krijg... ...mijn kwijtschelding van plichtsverzuim... ...verliest ook zij. Kortstondig en ten dele haar verstomming. Met haar hoofd nog steeds afgewend begint ze aan een zachte klaagzang die in hoofdzaak opnieuw bestaat uit een onverstaanbare brein. Maar er vallen nu toch een paar andere woorden te ontcijferen dan een beetje, laat dat toch gaan. Ze zegt het met een opeens gemoedelijke intonatie. Eens, actrice, altijd. Actrice, laat dat oud menske gaan. Dat, zegt ze, perfect. Verstaanbaar. En... kan geen kwaad. Ze probeert zelfs haar magere schouders op te halen. Kan geen kwaad. Laat maar gaan. We hebben haar... pas twee jaar later... laten... gaan. Na een paar maanden zeggen de therapeuten... dat de tijd rijp is voor een eerste uitstapje... Ze wijst al een tijdje elke ochtend naar haar kunstgebit... en dan naar haar mond met een grimas die veel pijn vertolkt... waarna ze weer naar het gebit wijst. Ze wil dat de tandarts, zoveel is duidelijk, haar tandarts. Het wordt haar eerste keer buiten de muren van het revalidatieoord. De eerste keer ook dat ze de wijk zal terugzien... waar ze zo lang heeft gewerkt en gewoond. En ik ben het die haar zal brengen en weer terugvoeren. En come on, Johnny... Kom en graaf in mijn memorie. Grijp het stuur van mijn bolide Johnny en, en leid me, begeleid me... op die winterse rit van toen. Mijn passagier ziet er kwetsbaar uit, kleiner dan ooit. Bij vlagen angstig, maar toch trots. Ze is eindelijk weer eens opgetut. Niet geschminkt, maar in een van haar lievelingsmantels... een kort ding met een kraag van Vossenbond. Op haar hoofd, een koket, maar niet buiten is zijn goedje om te verbergen hoe ongeverfd en slordig haar kapsel is. In haar handen, zonder ringen of horloge... draagt ze haar platte leren handtas. Een excentriek geval dat ze eertijds... slechts bij bijzondere gelegenheden... met zich meedroeg als een kunstig requisiet... maar dat ze nu vastklemt als een stuk wrakhout... in een oceaan van drukke beelden luid geluid. Haar ogen schieten van aanstormende tegenleggers links... naar fietsers die we inhalen rechts... Van het park aan deze kant naar de spoorweg aan Gintse kant. Haar handen spelen rusteloos met haar handtas. Knip, open, knip, dicht, knip, open, knip, dicht. Maar, God zij dank, ze zwijgt. Ik hoef haar hellespraak niet te aanhoren. Er hangt zelfs een zweem van normaliteit. Ah, come on, Johnny. Breng ons naar die tandarts. De weg zal ons voeren door onze voormalige buurt, een wijk waar ooit een slagerswinkel en een gezin van zeven in stand werden gehouden door werkvolk uit de bonnetterie, de breigoedhandel en door een verzameling niet bij elkaar kaarten verzinnen, buren. Bijrollen, zei je. Bijrollen, manneke, bijrollen. Dat bestaat niet, zij, zei zij dat. Elke keer dat ze naast de hoofdrol greep natuurlijk. Het, het, het kleine, dat, dat tekent het grote... meer dan dat grote op zichzelf. En dat kleine, dat ligt ons prima. Als een Vlaming geniaal is... is het altijd in de bijkomstigheden. En daar mogen je niet voor schamen. Nee, nee, men moet zijn wat men is op straffen van helemaal niets te zijn. Is dat zo? Wel Oké, okay, Johnny. Here we go. De bijrollen. De buurt. Er was om te beginnen Filomeineke. Zo kennen dat een, een, een, een, een kort kogel rond lijf... lijvekeu, met daarboven, maar zonder nek als overgang... een bol rond, altijd lachend kopje... Met twee wangen die bloosden als twee appelkens, die, die oogskens, die blonken van de plaaglust en de joie de vivre. En ook een permanentje met kleine krolletjes. Alles was klein, klein, klein, klein. Want mijn behalve haar een man, een boom van een kerel, die, die bij hun huwelijk voor haar zijn roeping opgaf van matroos op de lange vaart. Twee volle jaren werkte hij bij de Nico, fabrikant van schakelaars en stekkerdozen. Toen zei hij: Schat, uh, ik heb genoeg stekkerdozen gezien. Ik heb zeemansbenen. Als je ge mijn gezelschap mist, uh, moeten ze zolang maar een hond kopen. Om hem te plagen kocht Filomeinke een chihuahua. Een chihuahua? Is, is, is, is dat nu de hond waar je mij mee vereenzelvert? Een chihuahua? man, natuurlijk niet schat, zei Maar iets nog kleiners bestaat niet. Voilà. Het schip van haar schat verging bij de eerste vaart... voor de kusten van Senegal. Met man en muis. Filomeinke, ja. Ze treurde, zei Een jaar. Ze noemde naar een tweede Chihuahua naar hem en ze ging door met haar leven. Onder haar wijde nylon stofjas droeg ze altijd van die, van die katoenen jurken met minuscule bloemetjesmotieven, altijd klein. En elke week ook een, andere, een ander kleertje, want ja, ze werkte in de textiel, zoals iedereen bij ons. Maar na de dood van haar schat verdiende ze ook een beetje bij met de verkoop van, van voetbal. Pronostieken, hè? Toto formulieren. De prior dat bij ons. Dat. De, de, de eerste lichtreclame in onze wijk... die hing aan de gevel van haar werkmanshuis. Hier prior. Pronostieken. Aan en uit. Aan en uit. Dag en nacht. Altijd iemand thuis. Ah ja, Filomeineken. In haar eentje. Hè? Maar deze week... Hè, lachte ze elke week tegen ieder van haar klanten. Deze week ga we winnen. Ik voel, dat, ik voel dat. Maar je moet je kansen voluit wagen. Hè. Wie niet speelt, verliest altijd. Niemand in de buurt won ooit meer dan honderd keer zijn inzet. Niemand zette ooit meer in dan honderd frank. We speelden we niet om te winnen. We speelden om een weduwe een plezier te doen. Zelf speelde Philomeneke niet. Hè. Wie speelt, verliest altijd snoefde ze ooit in een zatte bui. Ja, als ze dronk, en dat gebeurde nogal eens, dan, dan, dan verdween die lach. Dan werd haar plaaglust arrogant, rancuneus. Ik, ik heb in al die jaren meer verdiend met de commissie dan jij dan, dan, dan, dan hier allemaal samen met slecht, ingevulde formulieren, chocolairs, krapul. <lacht> Voor de eerste keer verloor ze zelf. De helft van haar klandizie. Maar ze haalde zij haar brede, ronde schouders op. Ze bleef lachen. En een maand later verkocht ze al evenveel pronostieken... als daarvoor. Hoogstens dronk ze een glas minder. Op café. Ze kreeg suikerziekte. Ze verloor haar zicht. Haar chihuahua. En drie van haar ledematen. Voor ze stierf. De lichtreclame... Die bleef nog jaren hangen, zonder aan en uit te vloepen. Dat was Johnny, een, on, ons meest legendarische personage, Sidonie met de hazelip. En hoe zij het tijdelijke met het eeuwige wisselde, dat is niet bewaard gebleven, in tegenstelling tot het verhaal van haar onafscheidelijke paraplu en het verslag van haar regendans. Maar eerst, eerst de paraplu. Sidonie komt op een schone middag woedend onze winkel binnengebeend en ze begint armen boven haar kop een litanie af te steken die de toon bezit van een vervloeking. Haar taal, een voorbode van het barbaarse gebral van mijn moeder, maakt het moeilijk om haar te begrijpen. Waar is uw paraplu? vraagt mijn vader na een tijdje. Om al iets te vragen. Daar gaat het juist om, wees Sidonie duidelijk te maken. En ze begint een tweede keer aan haar vloektiraden en, en, en zo stukje bij beetje raden een slager en zijn klanten naar haar hazelipwoorden. Zoals bij dat spelletje charade. Twee lettergrepen klinkt als, ziet eruit als. En, en, en zo puzzelen ze de ware toedracht bij elkaar. Dat Sidonie... Niets vermoedend over het waar loopt... en dat er naast haar een vriendelijke wildvreemde stopt... in een rode Chevrolet. En dat je mens zijn raamken opendraait... en aan haar, de keizerin van de hazelip... de weg vraagt naar het station. En dat Sidonie vreest dat die mens... niet ieder van haar woorden zal kunnen begrijpen. Dat ze bijgevolg haar handen vrij wil hebben... He, om haar, haar rijinstructies met gebaren kracht bij te zetten. Dat ze bijgevolg in een reflex... een reflex... Het handvat van haar paraplu vasthaakt aan de klink van de rode Chevrolet. En dat ze eraan begint, in haar jammerlijke koeterwaals. Steekt één vinger op, wijst naar rechts. Steekt twee vingers op, wijst naar links. En zo, en waha, Waarop de man die haar met openvallende mond heeft aangehoord. Ik zal het zelf wel vinden, madame. Waarop Sidonie. En die klootzak die rijdt weg. Met zijn een Chevrolet. En met een paraplu nog onzin klinkt. En met een paraplu. Twee, haar regendans. Zo vierde Sidonie een, een financiële meevaller in een van onze negen buurtcafé's. Tegenwoordig schiet er daar maar eentje niet meer van over. Het zieligste dan nog café de toerist in de bocht van de Raapstraat. Maar zwart, Sidonie staat in café het glazen dak... Als een Indiaan rond een kampvuur te dansen, bovenop het houten paneel. dat s'avonds ter bescherming op de biljarttafel wordt gelegd. Hè. Uh, haar, haar handtas in haar ene hand, haar nieuwe paraplu in haar andere hand. Uh, haar ene na de andere knie weinig elegant optillend, overwinningskreten ten beste gevend. ze had gewonnen met haar prior pronostiek. Oeh! chans, roept ze. In het wilde weg, he. al flink beschonken ook. Hoe de chans, ja, wat zeg je, een blaas van voetbal af. was had zich bij het invullen van haar wekelijkse bulletin is laten assisteren door Filomène. En die had haar aangeraden om een paar flink overdreven uitslagen die te schuwen en verdraait. Die gokken waren bewaarheid. Er stond daar een klein fortuin te wachten. Eindelijk had Sidonius geluk in haar leven. Hoere hoerechance. Hoere maar wat roept ze toch de hele tijd? Vroeg een nieuwkomer aan een vaste stamgast. En ze zaten samen aan de toog te kijken... Naar haar Indianerdans op het biljart. Oh, dat is uh, dat is uh, Hoerenschans, uh, legt de vaste stamgast uit die. Sidonie al langer kent dan vandaag. En hij voegt eraan toe... voor de toevallig rondlopende Nederlanders in de cafés. Uh, Dat is mazzel. mazel. hoerenchans is mazzel in het uh, goed Vlaams. Even later passeert uh, uh, Sidonie en op de begane grond... als voorganger in een Polonaise. Want ze heeft een bijkomende tournee-generaal gegeven. Ze heeft de zoon van de patron opdracht gegeven... om voldoende muntstukken in de jukebox te steken... voor een vol uur ambiance. Ze leidt de mensen slangen. Ze majorette zwaaiend met haar handtas, zwiepend met haar paraplu. Geluk maakt overmoedig. Ik het, roept ze maar in het wilde weg. Dus zegt ze. Ik Wie wil er me naaien? Hey, wie wil er mir naaien? En, en nu vraagt de nieuwkomer aan de stamgast wat, wat zegt ze nu? Ik zou het begot niet weten, zegt ze. <lacht> Maar, maar, maar even later, een, een, een, een uh, pauzerend aan de toog... om een slok te nemen van een rodenbach met grenadine, zegt Sidonie het ook rechtstreeks vlak af tegen hen... in een gezicht met zoetzure asem. Rodenbach met grenadien, een paar speekselvlokken erbovenop. Ik stonneer, ik wie wil er me poepen, hè? Wie wil er me naaien? Sorry, meisje, zegt de stamgast, maar ik versta dus... Echt niet wat hij gezegd is, Sidonie. Zeg, zeg het nog eens. <lacht> en Sidonie zegt het nog eens. Een keer of vijf. En de stamgast houdt vol. Ja, kind, het zal aan mij liggen. Dat, dat zal mijn twaalfde pint moeten rekenen. He. Merci trouwens. Prozit, <lacht> Maar ik versta nu niet. Sidonie kijkt hem. Twee seconden. Recht. In zijn ogen. Ze haalt haar schouders op, ze draait zich om en ze feest voort. Het is toch zonde, hè? zegt de nieuwkomer, Sidonie meewarig nakijkend. Absoluut, zegt de stamgaast. Als ze nu eens wat jonger was hè, en niet zo zat, schijnt dat af fantastisch pijpt. Zo'n hazellip. Sanderendaags. Sanderendaags. van Sidonie haar een bulletin van de prior niet meer terug. Ze heeft nog maanden moeten sparen om in het glazen dak haar een kerststok te vereffenen. Sidonie. Dat waren ook Johnny. Je gaat niet geloven, maar het is woord voor woord waar. Daar waren ook de moeder en de dochter. De moeder tegen de 80, de dochter tegen de 50, maar samen een nieuwe dimensie in het verschijnsel burengerucht. En ze bezaten weinig, behalve elk twee stembanden en een primair vocabulair. Maar dat was voldoende om hun wederzijdse haat met wellust bot te vieren. Twee hellenvegen zonder man of zoon of vader, zonder kind of kraai, tenzij zij elkaar. Twee van die, van die zelfbenoemde bannelingen van de binnenstad, twee... Takkenwijven vooral. Die met niemand contact onderhielden. Die, die in geen buurtwinkel of café opdoken. Die, die, die uitgerekend naast ons moesten wonen. In, in zo'n rijtjeshuis met, met supergehorige muren. Een huis waarvan nooit eens iemand de ramen lapte. Nooit eens iemand de trottoir aanveegde. Waar ook nooit eens iemand aanbelde. Tenzij, ja, geregeld een deurwaarder. En af en toe zo'n optimistische verkoper van encyclopedieën. Voor een van de twee deden ze open. Hun meest epische woordenwisseling duurde twee volledige dagen en volledige nachten, aaneengesloten. Maaltijden inbegrepen, uh, sanitaire stops inbegrepen. Ze gingen gewoon door. Die, die riepen elkaar toe van de, van de kelder naar de zolder, van de binnenkoer naar de wc en terug. Je kon hun beider traject volgen, afgaande op dat rondwarende stemgeluid. Geen ogenblik. Vielen die twee feekse monden stil? Geen kwartier gingen voorbij. of er werd, er werd, er werd gestampvoet en gesmeten. met flessen, met, met, met glazen, met borden. Geen half uur uur verslapten die twee onverwoestbare klokken van stemmen, tenzij wanneer ze zelf gekozen, hun register lieten verschuiven van gebrul naar gesis, als van bijbelse serpenten tot ze ten slotte van puur uitputting in slaap sukkelde en dan nog hield hun dronkenmans gesnurk op zeengelebber, als van slachtrijpe varkens, onzwakker mij vooral, omdat mijn slaapkamer zich bevond naast de slaapkamer van de dochter, waarin zich het leeuw deel van de scheldpartijen leek te moeten afspelen. Scheldpartijen. Ha! Het waren bezwerende beurtzangen. Het waren mondelingen, krachtmetingen. Vol oneindig zich herhalende beledigingen en verwensingen. Occasioneel ook afgewisseld met, kent ge dat, een holle lach. De imitatie van een waanzinnige, door een waanzinnige. Alles bij elkaar. Een woeste Polyfonie voor twee gestoorde zielen die elkaar de keel wel konden overbijten, wat ze elkaar ook geregeld beloofden, maar het nalieten omdat ze niet wisten wat ze met hun tijd zouden moeten aanvangen zonder mekaar. <lacht> de, de, de, de moeder riep dan bijvoorbeeld: trap het dan af, trap het dan af, trap het dan af, trap het dan af, trap het dan af, trap het dan af, trap het dan af, trap het dan af. Hey, pas op die, die, die rappers en zo, Eminem die denken allemaal dat ze dat hebben uitgevonden he. dat was bij ons naast de deur he. dat was ons naast de deur. He. Ja, trap het dan af, trap het dan af, trap het dan af, trap het dan af, trap het dan af. duizenden keer onberispelijk ritmisch en iedere denkbare toonsoort van hoog tot laag, trap het dan af, trap het dan. De dochter antwoordde, maar los er tegen in even vlot, even virtuoos. Au die mel, au die mel, au die mel, au die mel, au die mel, au die mel, die mel, die mel. De moeder. Op wie je nu weer gekropen, op wie je er nu weer gekropen, op wie je nu weer gekropen, op wie je er nu weer gekropen. De dochter. Klaar gable, klaar gable, klaar gable, klaar gable, gable. Of, of, de eerste, de beste, de eerste, de beste, de eerste, de beste, de eerste, de beste. Moeder. Wat is mijn pensioen? Wat is mijn pensioen? Wat is mijn pensioen? Wat is mijn pensioen? Wat is mijn pensioen? In mijn o, in mijn o, in mijn o, in mijn o, in mijn o, in mijn o. Stam uw moeder maar den trap af, ja, stam die moeder en niet eens de trap af, stam uw moeder maar de trap af, stam uw moeder, maar de trap af, de dochter. Ja, krijg de kanker en verlos me. Krijg de kanker en verlos me. Krijg de kanker en verlos mij. Ik lag inmiddels aan de andere kant van de muur met mijn vingers in mijn oren geperst. Morgen examen Latijn, morgen examen Latijn, <lacht> morgen examen Latijn. We probeerden onze weerwraak te halen, hoor. En nog tijdens hun tirades. Hè. Van alles terugroepend naar die scheidingsmuur, er met onze, onze vuisten op, op slaan, tot, tot ze ervan schrijnden. Geen effect. We gingen gewoon door. Dan, dan, dan gingen we op straat staan roepen, onder hun vensters. Rotte vis! alleen weer bonkend eerst op die voordeur. Daarna op de inmiddels neergelaten rolluiken. Dat kletterde lekker, roffelend en trommelend en krijzend. Tot, zonder dat we het merkten, achter onze rug de hele buurt leegliep en na wat uitleg... gewoon mee begon te doen... roffelen en trommelend en krijzend... geen effect, geen... niets hielp, niets, die ruzende gewoon door... niets hielp. Ik ben nog als kind... met de imitatie van een Duitse tankhelm... Die had ik zelf gewonnen op de kermis, he, dat u niets fouts denkt van mijn familie. He. Dus ik, ik ben nog als kind met de imitatie van een Duitse tankhelm in mijn bed gekropen... in de hoop dat mijn oren eindelijk genoeg afgeschermd zouden zijn... onder die opklabbare oortjes, bestemd voor een antieke koptelefoon... nu elk voorzien van een ineengefrommelde sportkaus. De stank nam ik erbij. Mijn ouders werden opgeschrikt door een ritmisch holgebonk... dat uit de slaapkamer van de dochter leek op te stijgen afgaande op het kabaal, troffen ze echter mij aan... in mijn bed, rechtopzittend, als een autist... die met zijn bovenlijf van voor naar achter zwiept... weliswaar met mijn behelmde achterhoofd... telkens tegen die scheidingsmuur aanbonkend... op mijn aandeel in de cadans van hun primitieve polyfonie. Houd uw kop, bonk, rotte teven, bonk. Houd uw kop, bonk, rotte teven, bonk. Houd uw kop, bonk, rotte teven, bonk, houd uw kop, bonk, rotte teven, bonk. Uw kop, bonk, bonk. bonk, bonk. Mijn moeder zag zich gesterkt in haar overtuiging dat dit terugkerende nachtelijke pandemonium geen stichtelijke invloed kon hebben op mijn verstandelijke ontwikkeling. En ze raakte daar nog veel meer van overtuigd. Toen, op een schone nacht, er heel andere geluiden opstegen uit de belendende slaapkamer. Het waren dezelfde twee stemmen, maar ze zongen nu... Een eindeloos lied dat het midden hield tussen... grom, gegichel en geheig. Dat heigen ging crescendo en smolt weer weg. Om daarna verheven het weer aan te zwellen... maanziek stijgend in toon. Het was nog altijd geschreeuw, maar het klonk zoveel klagelijker nu... en smekender en smachtender. En het meest terugkerende kernwoord was opeens... Ja. geworden. Eerst de dochter. Ja. Oh ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. O oh ja. Daarna de moeder. C'est vraiment la ja. Flandre profonde ici. Ja, ja, een uh, beetje meer naar rechts. Uh, uh, uh. Af en toe riep een van de beide vrouwen ook... Clar Gable, Clark Gable, Clark Gable, Clark Gable, Clark <tied> Ik werd uit mijn slaapkamer weggevoerd door ouders die elkaar in ongeloof aankijken. Er werd voor mij een noodbed opgemaakt. In het zware lichtbad in de badkamer. Het vertrek dat het verst van alle scheidingsmuren was verwijderd. En op een mooie nacht. Stierf. De moeder. Midden in haar slaap. Zonder krakeel. De dochter kreeg. Een mooie erfenis. Een nieuw lief. En drie maanden later borstkanker. Beide kanten. Ze zette haar nieuwe lief de straat op. Ze draaide de voordeur op slot. En bond zich vast. Op een stoel. Zo werd ze een dikke week later gevonden. Uitgedroogd. In haar eigen vuil. Maar nog altijd in leven. Stierf. Zanderendaags. En de kliniek proper gewassen, maar zonder nog één woord te hebben gezegd. Dat waren Johnny, de ratten, onze ratten. Die, die, die kwamen op gezette tijden tevoorschijn gekropen uit onze aftansen te smalle riolen van die van die wanst donkerbruine knaagmonsters. Twee keer zo groot als de cavia's... die onze lokale dierenvriend te koop aanbood... in zijn speciaalzaak voor het huisdier... van pony tot papegaai. Ook op een hoek schuin de bak recht over ons. Diagonaal schuin daar op de hoek. De speciaalzaak voor het huisdier van pony tot papegaai. Daar werden de dieren in hun geheel verkocht. Bij ons... Uh... Vooral niet in hun geheel eigenlijk, Maar zwart, zwart, uh, bij, bij, iedere, bij iedere zomerse wolkbreuk was het zover. In een mum van tijd stonden onze straten blank. Regendruppels en hagelbollen geestelden onze weergalmende wagens. Ranselden onze zeildoekenluifels. Strimden de gebochelde ruggen van de verraste wandelaars... die nog meer schrokken toen voor hun voeten vandaan. Uit rioolroosters onder losgekomen riooldeksels vandaan. De ene na de andere rat zich zaggend over het ondergelopen asfalt... trippelend als het ware over dat wateroppervlak... als waren ze achtervolgde verlossers... omgeven door opspattende regendruppels als door inslaande kogels... maar met achter zich een zielijk kielzog, getrokken door een kale, roze, vuile staart. Ze zochten asiel bij ons. Asiel! Achter vuilnisbakken en, en autowielen, ja, ze werden zij direct opgejaagd en achterna gezeten door alle honden en belhamels uit de buurt die al snel het gezelschap kregen van de zatsten en de dappersten onze cafeegangers, die er niet om maalden dat ze van kop tot teen doorweekt geraakten en tegendeel, ze hadden dat graag, zolang ze maar hun vage woede om hun knusse bestaan konden botvieren op zo'n gepermiteerde vijand, zo'n Trondrat, zo'n ondier, zo'n zo brenger van ziektes en onheil... die zich pas op midden in de achtervolging ook nog eens kon omkeren... en dan sissend naar je keel kon vliegen of je kruis... die dreiging steeds herhaald, nooit bewezen... bezegelde nog hun reeds getekende doodvonnissen en onder... Gejoel van omstanders en supporters. Onze onder flitsen en donderslagen. En terwijl de stadsbussen voorbij bleven razen. En met hun brede banden gordijnen bleven opgooien. Van vuil water en steeds meer rattenbloed. Werd bij ons een zuivering uitgevoerd. Met biljartkeus en bezems telen, in sommige gevallen met een hak van een schoen en een dood enkele keer, tot afgrijzen van de patroon van het glazen dak met biljartballen, waarvan er na afloop slechts vijf van de zestien werden teruggevonden met een chihuahua. Philomeineke van de prior loopt drijfnat door onze straat. Heeft er iemand met een chihuahua gezien? Haar oogjes blinken niet meer. Ze branden. Die smerige ratten die zijn veel te groot voor hem. Met een chihuahua. Twee bezoekers van het glazen dak kijken elkaar aan. Ik dacht al, zegt de een... Zijn biljartkeu schoonwrijvend met zijn zakdoek. Was in die ratten er dit jaar bizar uit? <hijst> in het Afro radio radiotheater Na het NWS-journaal het vervolg.